Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Schiphol wil elke dag van meer dan 13.000 passagiers de vlucht cancelen. Deze maatregel gaat gelden in de zomerperiode. Het moet ervoor zorgen dat reizigers niet meer uren bezig zijn om bij hun gate te komen. Door het personeelstekort is het nu te druk op de luchthaven... En daarom worden er veel vluchten gecanceld. En dat heeft grote gevolgen voor vakantiegangers. en ook voor luchtvaartmaatschappijen, vertelt verslaggever Eva Wiesing. Dat betekent dat luchtvaartmaatschappijen gedwongen worden. Uh, ze mogen uh, die passagiers niet uh, vervoeren. gedwongen worden dus om vluchten te schrappen. En ja, dat gaat dus op drukke zomerdagen. als iedereen tegelijk op vakantie wil hier vanuit Schiphol. soms wel om honderden vluchten per dag. om heel veel duizenden passagiers die daardoor niet op vakantie kunnen. Als daar het, het kabinet ligt, dan is er na de zomer periode ook minder vliegverkeer van en naar Schiphol. De luchthaven veroorzaakt veel overlast, vooral geluidsoverlast... ...en ze stoten veel stikstof en fijnstoot uit. Heb je een elektrische auto, dan kan het zomaar zijn dat je volgend jaar... ...minder muntjes in het parkeerautomaat hoeft te gooien. Vanaf 2023 mogen gemeenten parkeerkorting geven voor auto's en bestelbussen... ...die helemaal geen uitlaatgassen uitstoten. Ze mogen dan zelf bepalen of ze die korting willen geven... ...en waar je dan minder geld moet betalen. In het Gelderse Heteren is een flinke brand aan de gang. Een loods met daarin vrachtwagens staat in de brand. In die loods staat ook een tank met 500 liter diesel opgeslagen. De brandweer probeert die af te schermen. Hoe het vuur is ontstaan is nog niet duidelijk. En de nipkov is uitgereikt. Dat is een belangrijke prijs in televisieland... die elk jaar één keer wordt gegeven aan een programma dat indruk heeft gemaakt... En het programma Boos heeft hem gewonnen. Ze kregen hem voor deze aflevering. Ja, hallo en welkom bij Boos. Je gaat kijken naar een uitzending over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Gekoppeld aan talentenshow The Voice of Holland. Volgens de jury werden er door die uitzending meer gesprekken gevoerd over machtsmisbruik en seksuele intimidatie. Het is voor de eerste keer dat een prijs wordt uitgereikt aan een online programma. En dan nog het weer, een mooie, rustige en warme avond. Morgen eerst wat wolken in het noorden. In de middag heel veel zon, en tussen de 26 en 30 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog langzaam rijdend verkeer op taart A10. De ringweg van Amsterdam, vanuit knooppunt Watergasmeer naar knooppunt Koenplein. Bij knooppunt Nieuw Meer 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Is zin in ZFM Wet nu alternative FM so Happy I feel like I'm riddled by a giggling gun With een paar weken in uh, dit uh, verhaal van de Stone Souls en Butterfly Sucker Punch. Vlappend stop ik er uh, nog even niet mee. Welkom in dit uh, derde uur. Um, wat gaan we doen in dit uh, uur? We gaan uh, praten met uh, Wendy Moore. Dat uh, gesprek had ik al opgenomen. Woensdagochtend, gistermorgen. Um, want dat heeft alles uh, te maken wat uh, zich hier in het dorp plaats vindt. Maar dat hoor je ook in dat uh, gesprek uh, terug. Want anders maak ik het uh, gras voor mijn gevoeten weg. En dat is ook niet helemaal de bedoeling. Dus dat komt straks uh, voorbij. Want uh, de nieuwe single van Wendy uh, komt morgen uit. Dus die uh, sowieso. er nou, zijn er nog een aantal uh, dingen die ik erin uh, wil hebben zitten. Um, want um, wat wou ik nou zeggen? Want er zit uh, nog iets in waarvan ik denk, ja, dat. Uh, oh ja, dat is. Uh, na de volgende. Het volgende nummer. Dat heeft uh, met personal trainer te maken. En uh, wat dat uh, precies is en hoe ik eraan gekomen ben, dat hoor je zo. Maar eerst gaan we nog even wet laten horen met Trigger Man. Sitting in the bed, passing all the horses and the land. It's a muggy night, she's dizzy from the ride, right. and he is talking bullshit all the time. looking forward Die aan het conservatorium van Amsterdam en zij is ook een van de, de leden van personal trainer, maar zij is ook bezig om het solo op te gaan en de tip krijg ik van Marcel Hulst. Wie was dat ook alweer? Dat was Mountaineer, die hadden we hier ergens in het voorjaar, ergens in de tweede maand van dit jaar, in februari is hij langs geweest om uh, wat uh, van zijn album Lewis and Clark uh, te komen spelen. En die deelde ineens deze week uh, een clip van uh, Betty Jackhammer uh, in In the City. Want dat is het. En achter Betty Jackhammer schuilt Franti Marasova. De, die dame die, die komt uh, uit uh, Amsterdam. Maar tegenwoordig uh, heeft ze haar uh, bezigheden buiten deze provincie. Maar zo, Personal Trainer is toch echt een Amsterdamse band. En daar uh, verleent zij de medewerking aan. Maar ze kan zelf ook wat. En dat heeft ze dus bewezen. Daarvoor hoorde je wet met Triggerman. Nou, afgelopen week uh, was er dus uh, nieuwe releases. Heb ik niet gedaan bij 3 voor 12 Noord-Holland, maar iemand anders. Stuart Bakker is dat uh, geweest. En die kwam ineens met Starfish, die band. Die meen ik toch te kennen. Want volgens mij hebben ze nog in het grijs verleden... toch iets met die Rob uh, te maken gehad. En dit is de nieuwe single. En dat nummer dat heet Weightless. Up. No doubt Me and the boys did a wreck on this trip With the drums and the bass in the back of our whip The sun's out, two guns out We got our boys in the hideout Driving coastside to coastside Watch the low and Until the sun comes up, wave sitting the dance floor turn that music up. We keep playing all night, we bring the stuffy stuff. Turn up, turn up, turn up. I feel it. Als we het over uh, mensen hebben die echt gegroeid zijn... dan is het uh, deze Pitou wel. Uh, want uh, Pitou is hier ooit uh, nog geweest in 2015. En hoe ben ik daar gekomen? Omdat ik ooit nog eens een keer bij een EP-presentatie ben geweest van X. Je kent het wel, Marnix Dorrestein en Willem Wilds... die op dit moment uh, met Ciao Lucifer ook alweer uh, een uh, vrij recent materiaal hebben... Uh, Uitgebracht. En deze X die had toen zijn eigen EP. En daar in dat uh, gebouw, in Amsterdam ergens, uh, daar speelde ook P2 uh, een setje met uh, Louise Linskoff en Roos Meijer. En die kennen we ook nog, uh, want uh, Roos Meijer is uh, tegenwoordig ook uh, actief uh, met een duo. En, en dan ben ik ook weer de naam van die... Uh, van die uh, Maiden Rose, ja inderdaad, die. Uh, want uh, Roos die is van uh, Amsterdam verhuisd naar Den Haag. En daar uh, resideert zij. En die uh, werkte toen ook mee met, uh, met dat optreden hier. Uh, dat was, uh, ze kwamen met uh, drie dames sterk uh, kwamen ze hier toen, uh, binnenzetten. Uh, dateert dat al alweer van 2015. Uh, daarvoor hoorde je Starfish met Weightless. Volgens mij moet ik dat toch echt zeker weten... dat uh, dit Hanemse bandje bij uh, de Rob Akda Award is uh, geweest. Goed, we gaan uh, nog even twee uh, nummers, uh, wat zeg ik, één nummer laten horen. En dan uh, kan ik een kwartier even pauze nemen. Want dan is het uh, zover dat ik het even aan uh, het systeem zelf overlaat. Dit is uit Amsterdam, maar het is van een uh, wereldburger die oorspronkelijk uit Engeland komt. Tenkatenstraat en Puerto Sol. met Puerto Sol en uh, achter Ten Katerstraat... huist Stefan J. Howard... want dat is uh, de man die erachter uh, schuilt. Um, nog, uh, ja, dan is het zover een kwartiertje rust uh, voor deze jongen... want uh, we gaan uh, eerst op naar een single... die Wendy Moore al eerder heeft uitgebracht. Uh, die draait bijna altijd als er een nieuwe single uh, van eruit uh, is. En dat is deze...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 from you Een single die we dus al meerdere malen hebben laten horen, namelijk Relapse. Het is bijna vrijdag 16 juni en dan komt de nieuwe single aan. En omdat we die willen gaan draaien hebben we van tevoren al het interview opgenomen met Wendy. En dat ga je nu horen. Als we elkaar spreken dan is het een dag voor de uitzending. En dat heeft alles te maken met, met Wendy, de activiteiten. Want... Of op het moment als wij de uitzending doen, dan staat ze te spelen ergens in de Haltestraat in, uh, in Zandvoort. Want uh, ja, je bent uitgenodigd om, uh, om uh, een wijn, uh, geloof ik, een beetje een uh, zetje te geven. Ja, ja klopt. Bij, uh, bij Zin, Parasri Sin. Ja. Uh, hoe uh, hebben ze je gevraagd? Uh, we hebben via het management hebben we dat geregeld. Ja. Dus dan uh, mag je dan ook even gewoon uh, een paar uh, nummers uh, laten horen? Ja, ik speel ongeveer een kwartiertje daar. Ja. Oké, okay, dus dat, uh, dat is op het moment dat we hier uh, spreken in de studio van, uh, van deze omroep, uh, is dat uh, aan de gang. Maar uh, dat is niet de aanleiding, want uh, we hebben weer een nieuwe single van je. Uh, ja, je hebt hem al eens een keer bij ons uh, laten horen in uh, Onthoerend in VfM. Ja, klopt. Uh, toen heb ik hem akoestisch hier gespeeld, uh, toen werd er nog aangesleuteld in de studio. En uh, ja, nu is hij helemaal af en hij wordt uh, bijna uitgebracht. Ja.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 Bijna universeel voor, voor, die, voor die doelgroep hè, uh, die ermee te maken heeft uh, gehad. Uh, dan nog even uh, vooruitkijkend, uh, want ik heb even stiekem op je website uh, gekeken met uh, allerlei dingen die er nog aan uh, zitten te komen. Want er komt ook nog wat aan. Ja, klopt. Uh, ik heb al redelijk wat dingen geboekt uh, rond augustus. Ik ben weer Amestris van de Pride hier in Zandvoort.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 Are you out of your mind, don't you dare fall behind, you worked so hard for this and I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 webcam bij De Omroep. Die zit mee te kijken. Wat is die Kopenhauer nou aan het doen? Die zit gewoon naar nou, zijn eigen productie te luisteren. Dat was Wendy Moore. Met daartussenin een gesprek. en Wat ik dan nog een beetje aan elkaar heb zitten babbelen. Thuis met een microfoontje. En dan heb je gewoon een eindmix. Ja, dat duurt ongeveer een kwartier. Out of your mind. Uh, that's not you. Dat is de echte titel van Wendy Moore's nieuwe single. Die morgen uit gaat komen. Wat ook morgen gaat verschijnen is Glia... Als ik het goed uitspreek. Maar dat mag uh, Kiraan mijzelf nog een keer uh, toevoegen. Um, en daar staat dit nummer op. Want het is een album wat uh, morgen uitkomt. En dat heet Junan. Snapped, you make me lose You can scream you're sorry But my heart is bruised Crying on the bedroom floor I'm feeling used Lying to my face Yeah, you got me fooled The sound of a name Echoes in my brain Got me wrapped up in your chains Baby, I'm in pain It's stuck in my bones Don't leave me alone It hurts me still now You don't wanna stay with me Cause if you were then, you would never for me. You don't want When they're broken hearted I look at screenshots of the two of you talking I still hear the lies All the working dates and short replies No one's not the same and it breaks me still Every night you're gone I'll be stuck here all alone With your hoodie here at home The sound of a name Echoes in my brain Got me wrapped up in your chains Baby, I'm in pain It's stuck in my bones Don't leave me alone It hurts me to know You don't wanna stay with me Cause if you were then You would never make You don't wanna stay with me I know the truth now Still please remember Tegenwoordig worden er ook nog heel veel dansbare dingen gemaakt. Zoals Broken Hatred, zoals het album, nou, eigenlijk de EP van Joanne heet. Daar staat deze single op, Stay With Me. Ik heb het bijna over het hoofd gezien, maar dan heb ik altijd Shoot Bakker van 3 voor 12 Noord-Holland nog. Die me daar keurig op wijst. Precursor hoorde je ervoor met Junen. En dat komt van het album Glia. Rowan. Back from the shore. Who coined the word equal be ready for currents you never heard of before? Back from the shore. Ooh. Back from the shore. Back from the shore. Ik zal beloven dat ik hem volgende week even helemaal uh, laat horen. Dit uh, mooie nummer van Rowan, wat terug te vinden is op Behind the Border. Het nummer dat heet uh, Back from the Shore. Um, we hadden uh, vanmiddag om vijf uur even nog een korte samenvatting... of een samenvatting van alles wat de vorige week zich heeft plaatsgevonden. En dat is van deze fijne band. Lorem Ipsum en Ordinary. dagelijks uitzending geweest uh, vorige week met uh, Lorem Ipsum. Ze hebben bij 3FM wel uh, de nodige uh, benden weten af te breken. Dat hebben ze bij ons eigenlijk uh, in iets wat beperkte mate gedaan. Volgende week zijn we er weer. Francis Alban Blake spreekt hier. My Can you teach us how to love and care? Make us cold again.